11 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De eerste kandidaat-ministers die morgenochtend bij formateur Rutte langsgaan... zijn Lodewijk Asscher en Stef Blok. PVDA Asscher wordt vicepremier premier en minister van Sociale Zaken. VVD'er Blok wordt minister voor Wonen en Rijksdienst. Voordat Rutte morgen begint met de ontvangst van kandidaat praat hij eerst met de fractievoorzitters van PVDA en VVD. De VVD zal het regeerakkoord met daarin het voorstel om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken niet voorleggen aan de leden. Dat heeft partijleider Rutte gezegd. Veel leden van de VVD zijn boos over de forse stijging van de zorgpremies. De VVD-fractie in Schijndel stelde voor om de plannen voor te leggen aan de leden. Volgens die fractie heeft de partij een blunder gemaakt in de onderhandelingen met de PvdA. Volgens Rutte kent de VVD niet de traditie dat de leden moeten instemmen met een regeerakkoord, zoals bij de PvdA. Wel gaat hij de komende tijd het land in om de plannen te verdedigen bij de achterban. VVD-onderhandelaar Stef Blok heeft een e-mail gestuurd aan leden van de partij die boos zijn over de stijging van de zorgpremies. Wij beseffen dat de inkomensafhankelijke premie een vervelende maatregel is, schrijft hij. Volgens Blok is de inkomensafhankelijke zorgpremie een concessie die de VVD heeft gedaan. In ruil daarvoor zou de PvdA hebben ingestemd met 16 miljard aan bezuinigingen. Het Openbaar Ministerie weet wie de aanslag op het gemeentehuis van Waalre heeft gepleegd, zeggen bronnen bij het OM. Het zouden twee woonwagenbewoners uit Noord-Brabant zijn, maar het OM krijgt het bewijs niet rond om de daders en opdrachtgever te kunnen vervolgen. Na de aanslag in juli zijn de beelden opgevraagd van beveiligingscamera's van alle tankstations rond Waalre. Daarop zou te zien zijn hoe twee mannen jerrycans in de achterbak van een auto vullen. Die auto komt uit een woonwagencentrum in de buurt van Den Bosch en wordt door veel bewoners van het kamp gebruikt voor klusjes. Het OM ziet volgens de bronnen een direct verband met een ruzie tussen de woonwagenbewoners en de gemeente Waalre. De marathon van New York gaat definitief door. Dat heeft burgemeester Bloomberg bekendgemaakt op een persconferentie waar hij de stand van zaken in de stad besprak. Vooral het stadsdeel Queens en de zuidpunt van Manhattan... zijn zwaar getroffen door de storm Sandy. 500 patiënten van het Bellevue-ziekenhuis worden geëvacueerd... omdat het complex meer schade heeft opgelopen dan gedacht. Inwoners die waren geëvacueerd mogen nog niet terug naar huis. Pas als de beschadigde woningen zijn geïnspecteerd... kunnen de New Yorkers terugkeren. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... worden op dit moment Chinese massagesalons gecontroleerd... Aan de actie doen verschillende overheidsdiensten mee. Aanleiding zijn geruchten die al langere tijd de ronde doen over misstanden... zoals mensenhandel en prostitutie. Bij de controle zijn onder meer de gemeente, de marechaussée... de politie en de belastingdienst betrokken. De Zeeuwse mosselhandelaar Prins en Dingenmansen ontloopt vermoedelijk een dwangsom van de voedsel- en warenautoriteit. Het bedrijf is begonnen met het terughalen van mosselen... die mogelijk zijn besmet met een giftige stof die van algen komt... Ook heeft het bedrijf informatie over de verkochte mosselen... aan de Voedsel- en Warenautoriteit gegeven. Die had gedreigd met een boete van 80.000 euro. Aanleiding was een conflict over een partij besmette mosselen. De handelaar vond het niet nodig de partij terug te halen. Uit een eigen test zou zijn gebleken dat er niets mis is met de mosselen. Bij een brand in een sauna in Goes zijn twee vrouwen gewond geraakt. Een vrouw liep brandwonden op, de ander heeft rook ingeademd. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht... Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De brandweer heeft moeite het vuur te blussen omdat er veel rookontwikkeling is. De sauna is gevestigd in een fitnesscentrum in de Zeelandhalle. In dat complex zijn ook een bowlingbaan, wokrestaurant en een bioscoop. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Archeologen in Bulgarije zeggen dat ze een prehistorisch dorp hebben gevonden... dat waarschijnlijk het oudste is van Europa... Het ommuurde dorp ligt in het oosten van Bulgarije. Het zou ruim 4000 jaar voor onze jaartelling zijn gesticht, zo'n 1500 jaar voor de Griekse beschaving begon. Volgens de archeologen verkochten de dorpelingen zout dat ze wonnen uit lokale bronnen. Zout was in die tijd kostbaar en dat zou verklaren waarom er grote stenen muren rond het dorp zijn. Het weer. Vannacht droog en het koelt af naar 3 tot 6 graden. Morgen is nog zon, in de middag gaat het regenen. Bij een stevige Zuid- tot Zuidwestenwind wordt het maximaal 10 graden. Vrijdag en de dagen daarna wisselvallig toevallig herfst weer. Dit was het NOS-journaal. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad mini. Bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrcnl iPad. Jij ook een stukje chocola? Oh, lekker. Wat goed van je? Ja, dat is zeker goed. Voor Fairtrade cacaoboeren in ontwikkelingslanden. Als je één keer per dag een Fairtrade product gebruikt, maak je al een enorm verschil. En dat is nu tijdens de Fairtrade week extra voordelig. Want je vindt in de supermarkt heel veel producten in de aanbieding met het Max Havelaar keurmerk. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, duurt een sigarette. En een laatste glas im steen. Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Kleding Polak. Veel ophef over de plannen om de zorgpremie inkomensafhankelijk te maken. Ach, we worden nog steeds van de wieg tot het graf verzorgd hoor. Alleen voor de omwegen daartussen moeten we meer gaan betalen. Goedenavond, welkom bij het oog van woensdag. Ja, die zorgpremieplannen. De achterban van de VVD met name staat op zijn achterste benen. Straks Ed Nijpels daarover. Thomas Rozenboom komt vertellen over zijn nieuwe boek De Rode Loper: Over een man die een glorieuze poging doet om te ontsnappen aan de kleinburgerlijkheid, maar die poging ziet eindigen in een langzame fade out Morgen start de campagne Nederland Leest voor het zevende achtereenvolgende jaar. Uitverkoren boek is de donkere kamer van Damocles uit 1958 van Willem-Frederik Hermans. Heel terecht zal schrijver Christian Wijd straks komen betogen. En om 5:12 uur praat ik over het heugelijke feit dat het het Vaticaan heeft behaagd... de Amsterdamse Sint-Nicolaaskerk te verheffen tot basiliek. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Woensdag, 31 oktober. Terwijl ouders langs de sportvelden nog berustend reageren... op de zorgplannen van het aankomend kabinet. Ja, ik kan het hebben, dus heel boos word ik niet. En er moet gewoon echt wat gebeuren, zo simpel is het. Ik zal er zelf uh, flink op moeten toeleggen, denk ik. Maar ik denk dat het toch een, uh, toch een goede zaak is. Het gaat om een hoop geld. Maar uh, ja, ik geloof ook wel dat we het beter moeten gaan verdelen. Daar ben ik ook wel voor. Stromen de mailbox van de VVD vol met boze verwijten. 500 euro zorgpremie. Hebben jullie een rekening voor mij waar ik direct mijn hele salaris kan laten storten? Dit kan niet kloppen. Gaarne opheldering. De SP had het niet beter kunnen doen. Dit is een brug te ver. En hadden de nieuwe coalitiepartners Samson en Rutte het moeilijk in het debat. U bent de kampioen nivelleren. Daar staat niet een Mark Rutte, mevrouw de voorzitter. Daar staat de tweede Joop den Uyl. Wat hier gebeurt is, u haalt het weg bij uw eigen achterban. En meneer Samson deelt het uit aan zijn achterban. Het koopkrachtbeeld zou, als die cijfers van gisteren kloppen, natuurlijk dramatisch zijn. Maar die cijfers kloppen dus ook niet, omdat allerlei andere effecten daar niet in zitten. Als het voorstel straks in de Kamer gaat worden zoals hij er nu voor ligt... dan hoeft de heer Rutte niet te rekenen op steun van de SP-fractie. Bent u bereid, in de weg naar de vorming van het kabinet... zo'n maatregel te heroverwegen? Ja, voorzitter, daar valt over te praten, echt waar. Maar om nu te vragen om bij de start van het kabinet een onderdeel al te schappen... Eh, nee, voorzitter, daar is het antwoord nee op. Twee van de drie luchthavens bij New York die waren gesloten vanwege orkaan Sandy, zijn weer open. En ook op de beurs is weer gehandeld. Langzaam wordt duidelijk hoe groot de ravage is die Sandy heeft aangericht. sliding door and I'm like, oh my gosh. And so, my fridge over. My bed was I got a brand new sofa that's En hoe groot de angst was. Ik denk dat de basements helemaal vervloeid zijn. Er is een apartment daar dat helemaal vervloeid is. En,. We wachten gewoon voor dit rescue. De metro is overigens nog gesloten. De weinige taxichauffeurs doen goede zaken. Je de popular guy in de city today, hè? Huh? Yes, sir. President Obama is net bij een van de meest getroffen gebieden geweest, Atlantic City. Ik heb even contact met Eelco Bos van Rozentaal vanuit Amerika. Dag Eelco. Zijn de mensen blij dat hij daar was? Ja, toch wel. Iedereen vindt dat Obama zich meteen na die storm uh, van zijn beste kant heeft laten zien. Van zijn meest presidentiële kant. Wordt ook verwacht van een president. Uh, en zelfs de gouverneur van New Jersey, Chris Christie. Dat is een hele fanatieke republikein die uh, Obama de afgelopen jaren op alles heeft aangevallen. Nu leidde hij hem rond in het getroffen gebied in New Jersey. En hij zei wat hij eigenlijk al dagen zegt. Namelijk dat de president er bovenop zit. Dus partijpolitiek telt in elk geval voor deze gouverneur niet. En hij liet... Uh, ja, uitgetroffen gebied aan Obama zien. Obama sprak met een aantal inwoners. En die waren inderdaad, dat was je vraag, blij dat hij er was. Ja. Is hij nou de betrokken staatsman of voert hij toch ook eigenlijk tegelijkertijd campagne? Ja, wat je ook doet, uh, je doet het nooit goed. Als je niet verschijnt, dan um, verschijn je niet. En dat is niet goed. Als je wel verschijnt, dan voer je campagne. Er zijn ook wel Republikeinen die dat zeggen. Ik denk dat hij gewoon doet wat hij moet doen. En dan is inderdaad mooi meegenomen dat het campagnetijd is en dat hij zich even helemaal als Commander-in-Chief uh, kan laten zien. Maar dat is eigenlijk een bonus die hij gratis krijgt. Want het wordt van een president verwacht, of het nou na een natuurramp is of na een terreuraanslag. Je moet je gezicht laten zien. Je moet laten zien dat je er bovenop zit. En ja. dat dat doet Obama en de rest is meegenomen. Ja, en wat doet inmiddels de Republikeinse opponent Mitt Romney dan? Nou, balen denk ik een beetje. In die zin dat hij dat podium natuurlijk niet heeft. Um, Romney heeft ook allerlei voedselpakketten uh, ingepakt. Heeft ook zijn uh, aanhangers in Florida, waar hij gewoon campagne voerde, opgeroepen om vooral te doneren aan het Rode Kruis. Maar hij zei erbij, over zes dagen wil ik dat jullie heel iets anders voor me gaan doen, namelijk op mij stemmen. Um, dus die voert campagne, dat gaat Obama trouwens uh, vanaf morgen ook weer doen, de laatste vijf dagen tot aan de verkiezingen. Juist, dankjewel. Eelkoe van Rozentaal was dat. De metro rijdt dus niet, hotels, winkels en miljoenen inwoners... zitten nog zonder stroom. Maar de marathon van New York gaat zondag gewoon door. De 2000 Nederlanders die meelopen hebben zich extra goed voorbereid. Ik heb een uh, zaklantaarn meegenomen. Ja? Ik weet niet of de stroom het in het hotel nog doet. Er zijn uh, speciale hardlooplaarsen, maar die, uh, we zagen de prijzen en die waren echt wel wat te duur. Dus uh, we gaan het gewoon op de normale schoenen doen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Het nieuws uit de krant vanmorgen werd samengevat door Freddy van Tijn. De kranten schrijven allemaal over de effecten van de maatregelen in het nieuwe regeerakkoord. Ook verschillende van de commentaren gaan erover. Belangrijkste onderwerp is de zorgverzekering. Maar de kranten schrijven ook over de effecten op het begrotingstekort. De Telegraaf bijvoorbeeld. Over de vraag wat voor openbaar vervoelkaart er nu voor studenten komt. In Spits. Over de angst van de tankstations aan de grens. Dat de klanten naar het buitenland vluchten als de accijns op sigaretten en brandstof omhoog gaan. Ook Spits. En ook, ook over voor en tegen van het verbod op wilde dieren in circussen In Trouw. Het Nederlands Dagblad besteedt aandacht aan twee andere stormen die deze week huis hielden. In Azië. In de Filipijnen, Vietnam en China richtte een orkaan de afgelopen dagen grote schade aan. Zeker 35 mensen verloren het leven. En tenminste 9 mensen worden vermist. En door een andere storm vielen in Sri Lanka twee doden en moesten duizenden mensen hun huis uit. In India zijn honderden scholen uit voorzorg gesloten en als opvangcentrum ingericht. Jaarlijks gaan in Nederland 80.000 banen en 2 miljard euro aan kapitaal verloren door de opheffing van gezonde bedrijven. De Volkskrant schrijft dat dat blijkt uit een onderzoek door de Hogeschool Utrecht. De grootste oorzaak daarvan is de vergrijzing, zegt onderzoeker van Tevelen. Een snel groeiend aantal oudere ondernemers stopt er gewoon mee en liquideert het bedrijf. Dat is jammer, vindt de onderzoeker. We hebben in Nederland jaarlijks 100.000 startende ondernemingen. We zouden beter 20.000 extra ondernemers kunnen hebben die bestaande bedrijven de politiebonden NPB en ACP zijn blij met de erkenning dat het posttraumatisch stresssyndroom een beroepsgerelateerde ziekte is. Minister Opstelten heeft de Tweede Kamer deze week in een brief laten weten dat de stoornis voortaan als een beroepsziekte voor politiemensen wordt gezien. Daarmee is volgens de bonden een lange strijd ten einde, schrijft het Nederlands Dagblad. Trouw schrijft dat een belangrijke Chinese denktank voorstelt om het één-kindbeleid los te laten. Vanaf 2015 zou elk gezin twee kinderen moeten kunnen krijgen en in 2020 moet het een volkomen vrije keuze worden. In 2006 al waarschuwde de Academie voor Sociale Wetenschappen in Shanghai dat door het één kindbeleid in China sneller vergrijzing dreigt. Het FD schrijft dat de dochter van Freddie Heineken en haar echtgenoot een rol hebben gespeeld in het overnamegevecht rond Asia Pacific Breweries. Eind vorige maand nam Heineken die brouwerij over. Charlene de Carvalho Heineken en haar echtgenoot hebben daarvoor een ontmoeting gehad met de eigenaar van een groot Thais bedrijf dat Asia Pacific ook wilde overnemen. Uiteindelijk zijn met dat bedrijf afspraken gemaakt. Als het helpt schakelen we de familie natuurlijk graag in, zegt chief executive officer van Boxmeer van Heineken in een interview met het FD. De AD schrijft over het eerste afhaalpunt van Albert Heijn. Het is vandaag geopend. Boodschappen kunnen achter de computer worden besteld... en daarna kan een krat opgehaald worden. Dat kost dan niks extra's. Ook andere supermarkten zijn ermee bezig. Zo hoeven mensen ook niet thuis te blijven voor de bezorger. Matrixborden boven de snelwegen met waarschuwingen... en mededelingen voor het wegverkeer zijn vaak zinloos. Vier op de tien weggebruikers die dagelijks hetzelfde traject rijden... zien helemaal niet wat erop staat... Dat is de conclusie van Rijkswaterstaat en de Rijksuniversiteit Groningen naar onderzoek. Veel weggebruikers nemen de actuele mededelingen op matrixborden en andere dynamische informatie gewoon niet waar, zegt een verkeerspsycholoog. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Was dat? Silenced by the Night. Dag Hans-André Ga. Dag Kleder Polak. <laughs> Politieke redacteur van Dienst Vandaag. Uh, de VVD heeft vandaag gemerkt dat er een actieve achterban is. Leden maken zich behoorlijk kwaad over de zorgpremie. die vooral voor de middeninkomens behoorlijk omhoog gaat. De site van de VVD telt momenteel bijna 4000 reacties. En er hebben zelfs VVD'ers hun lidmaatschap opgezet. Wat een ongelofelijke ophef binnen een partij die normaal zo rustig is. Ja, ik geloof dat ze daar zelf ook wel een beetje verbaasd over zijn, omdat uh, maandag bij de presentatie van dit uh, regeerakkoord dat ze uit hadden onderhandeld, zowel uh, Rutte als uh, Samsung toch heel erg van overtuigd waren dat het een uh, prima, stabiel, evenredig akkoord zou zijn. Ja. Dus dat nu plotseling bij de VVD iedereen hierover valt, dat heeft ze toch wel erg uh, verrast. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei publicaties uh, inmiddels verschenen over wat die zorgpremies uh, met name teweegbrengen brengen in, in sommige groepen uh, en hoeveel uh, de zorgpremies zorgpremie omhoog gaat per maand voor al de middengroepen, ja. toch ontkennen zowel Samson als Rutte dat de gevolgen zo dramatisch zullen zijn. Hoe zit dat dan? Ja, we hebben hier toch een beetje te maken met de werkelijkheid, de aparte werkelijkheid van de cijfers en dan zeker van het Centraal Planbureau, want daar gaat alles veel meer over gemiddelden ja. en uh, over een langere periode. En uh, ja, dan zie je dus A, dat al die berekeningen die mensen zelf ook op een uh, scherm achter de computer kunnen maken, dat die gewoon kloppen, die, die berekeningen die kloppen. En de verdedigingslinie of het verweer van de VVD en de Partij van de Arbeid... is van, ja, oké, okay, dat klopt. Mensen gaan behoorlijk meer betalen. Maar uh, wij hebben ook in dat regeerakkoord voorzien van een aantal lastenverlichtingen. En die komen er ook aan. Dus als je dat uitrekent, schrik dan niet meteen al te hard... want er komt nog geld weer terug via allerlei lastenverlichtingen. Ja. Het probleem is natuurlijk wel een beetje dat... Die uh, premieverhogingen, dat staat allemaal wel vast. En dat gaat ook uh, vrij snel ingevoerd worden. En dat die lastenverlichtingen, die worden veel meer verspreid... en ook wat later in de rit uh, worden die ingevoerd. Dus je, hè, het werkt niet één op één. Je nee. geeft dat extra uit. Dus, dus die... daar zit ook nog wel een beetje een uitvoeringsprobleem in. Mensen gaan dat uh, wel degelijk merken. Ja. En wat gebeurt er als het kabinet eerder zou mogen vallen? Dan zijn ja, de verzwaringen nou, al wel ingevoerd. Ze, ze zijn al niet eens begonnen. Ja, maar ze hebben nu al problemen. Dus, ja, uh... dat is waar. Je ja. hey, hebt met Rutte gesproken, hè? Ja, nou, die uh, stond vandaag heel uitgebreid te uh, pers uh, te woord. Dat begon vanochtend al tussen de debatten in de schorsingen. Iets dat hij normaal gesproken niet doet. Dat geeft al wel aan dat ze bij de VVD zich helemaal rot zijn geschrokken. En dat daar ja, toch ook wel de sfeer in de fractie zoiets had van... Uh, we moeten nu iets doen. Rutte was ook de enige die daar echt het woord over ging voeren. Niet andere woordvoerders of andere mensen uit de VVD. En... Rutte probeert dus heel sterk het verhaal neer te zetten van... in de media wordt vooral het ene deel van het verhaal benadrukt... maar er is nog een andere kant. Het debat vernauwt zich, en dat begrijp ik door alle publiciteit... tot de kwestie van de zorgpremie. Als je kijkt naar het totale pakket, dan is dat eigenlijk heel gematigd. Hè? Dan gaan de hoogste inkomens er zo'n 0,6% op achteruit per jaar... en de laagste inkomens 0,2% op vooruit. Dat is niet iets wat de VVD in het programma had staan... maar ik vind dat er... Een koopkrachtbeeld ligt, wat gegeven die concessie aan de partij van arbeid acceptabel is. Maar meneer Rutte, die leden die ook op de VVD-sites reageren, wat kunt u dan zeggen ter geruststelling voor die leden? Het plaatje gaat er zo en zo uitzien. Nou, wat ik tegen die leden kan zeggen is dat de VVD niet op aarde is. ...om als doel op zichzelf. Wij zijn er omdat we iets voor Nederland willen doen. En wat wij ontzettend belangrijk vinden de komende jaren is dat Nederland sterker uit de crisis komt. Dat we investeren kunnen in de economie, dat we de arbeidsmarkt en de WW hervormen. Dat kunnen we nu allemaal doen. Maar we moesten wel een concessie doen. En die concessie is dat de inkomensverschillen tussen mensen met een hoger inkomen en een lager inkomen, dat die kleiner worden... Ik vind dat een acceptabel beeld, maar dat komt niet zozeer door die zorgpremie alleen, maar door het geheel van de maatregelen. Maar als ze zien van ik moet zoveel honderden of duizenden euro's extra's betalen? Ja, kijk, wat er natuurlijk gebeurt is dat er een heel beleidspakket ligt... waarin we de arbeidskorting verhogen, schijven verlagen, algemene heffingskorting. Nog heel veel zaken op het gebied van kindregelingen die soms een negatieve, soms een positieve impact hebben. Als je dat geheel optelt, dan kom je tot een koopkrachtbeeld bij het straalplanbureau waarbij... Ja, wat ik nu net schetste, waarbij die hoogste inkomens dus licht inleveren... en de laagste inkomens licht op vooruit gaan. Nu is er veel onrust binnen de VVD, onder de leden. En zij zeggen, bij de Partij van de Arbeid kunnen de leden een oordeel geven over dit regeerakkoord. Die moeten ermee instemmen. Wij hebben dat niet, maar wij willen wel die inspraak hebben. Kijk, de VVD kent niet de traditie van een congres wat instemming geeft met een uh, kabinet. Wat wij wel kennen, en daar ben ik heel trots op, is een traditie van permanent dialoog altijd met elkaar in gesprek zijn. De VVD is een zeer levendige partij waarbij het leiderschap buitengewoon kritisch gevolgd wordt. En het verbaast mij niet dat de leden en, en anderen zeggen die de VVD een warm hart toedragen... Hey. Rutte, Blok, anderen, wat zijn jullie hier aan het doen? Leg dat eens aan mij uit. Ik kan u verzekeren, dat zal ik doen. Ja, maar die leden die willen in debat met u ook en met Stef Blok. Ze willen gewoon een bijeenkomst alla la de Partij van de Arbeid in Den Bosch. En die zullen wij de komende maanden op allerlei plekken hebben zoals ik altijd. Als maar dan zit het kabinet er al. Dan is het voor hun gevoel natuurlijk te laat. Ze willen nu. De VVD heeft geen traditie dat een congres instemt met een kabinet. Dat is een traditie die de Partij van de Arbeid kent. Wij hebben een traditie van permanente dialoog. En ik ga nu twee dagen fulltime aan de slag om de bewindslieden uh, te ontvangen. En dan is het de bedoeling dat we proberen maandag al uh, de beediging uh, te doen... en dan volgende week het debat over de regeringsverklaring. Maar ik verzeker u, wij zullen heel veel plaats zijn in de partij... zoals ik dat altijd ben. Dat was uh, Rutte aan de telefoon, ook Ed Nijpels... oud-minister, oud-fractievoorzitter van uh, VVD. Dag meneer Nijpels. Hey, Goedenavond. En uh, bent u ook in permanente dialoog met de heer Rutte? Hebt u hem al gebeld? Nee hoor, ik heb het nog niet gedacht. dat ah. het vandaag wel wat beter zou doen dan met mij te sms'en. <lacht> uh, er is natuurlijk gewoon vandaag genoeg aan de hand geweest. En nee. ik denk dat het uh, allereerst gewoon uh, de eigen helderheid moet komen over de precieze cijfers. Uh, Rutte zegt terecht, het Centraal Planbureau heeft de zaken doorbrekend en die inkomenseffecten zijn. Als je alles bij elkaar optelt dat beperkt. Uh, andere media zeggen, uh, met name de media zeggen van ja, er zijn toch hele grote inkomensgevolgen. Nou. Uh, u moet zich goed realiseren, deze maatregelen gaan pas in in 2014. Dus het lijkt mij verstandig als we eerst eens een keer helderheid krijgen. Wat is er nou precies ja. aan de hand? Ja. En zijn er vooral onbedoelde effecten? Want, zie, uh, het kabinet, uh, de, de, de partners die nu over dit kabinet hebben onderhandeld. hebben natuurlijk ook gekeken naar die koopkrachtcijfers. Ik ga ervan uit dat als ze hadden geweten. Dat wat vandaag wordt gesteld dat dat werkelijkheid zou zijn. Dat ze dan met iets anders zouden zijn gekomen. Dus laat eerst het kabinet nog eens even de gelegenheid krijgen. om precies op een rijtje te zetten okay. wat de echte gevolgen Goed. zijn. En dan moet je daar politieke conclusies aan verbinden. En als maar... je dan. Maar, maar, maar voordat u ja. helemaal uh, de hele uitzending overneemt, um, uh, als we even los van de cijfers, ja. die misschien niet zo duidelijk zijn, raakt de ophef niet een veel diepere discussie, namelijk dat de VVD de ideologische veren afschudt door het eens te zijn met die nivellering? Ja, maar, maar zie, er zijn twee dingen aan nivellering. Je kunt nivelleren als doel op zichzelf, omdat je wilt dat de inkomensverschillen worden verkleind. Ja. Daar zijn wij als VVD nooit voor geweest. En je kunt, als het gaat om een crisis, en daar is nu sprake van... <lacht> eh, uitgaan van het principe, de sterkste schouders moeten een paar jaar de zwaarste last dragen. Ja, maar wacht even. Toen ik fractievoorzitter was, en lijsttrekker was... heb ik dat twee campagnes lang, in 82, en 86... Toen we ze ook zwaar worden de aan iedereen voorgehouden. Ja. Dus met andere woorden, dat is, tijdelijk is dat aanvaardbaar als hm. het niet het doel op zichzelf is. Maar daar is één maar bij, meneer ja. Nijpels. En dat is namelijk niet dat dit helpt om de crisis op te lossen. Want dat levert namelijk helemaal geen bezuiniging nee, op. Nee, dat is dus een punt uh, terecht. Nou, overigens, het, het is wel zo natuurlijk dat de zorgtoeslag die wordt afgeschaft. levert 5 miljard op. En die 5 miljard wordt weer teruggebracht uh, in, in een verlaging van de belastingtarieven. Met andere woorden. Het hele plan levert wel degelijk uh, een belastingverlaging op. Alleen de zorgpremie zelf, dat gaat binnen het zorgstukkie. En dat maakt het ook zo ingewikkeld om het goed uit te leggen. Want de zorg heeft op zich gelijk dat als die belasting schrijft, die eerste belastingschrijf omlaag gaat... Dat, een, dat dat een compensatie is. Maar kennelijk is men er nog niet in geslaagd om het vandaag goed uit te leggen. Nee, men bestaat. is ook niet in geslaagd om, om, om, om overtuigend uit te leggen wat de echte inkomenseffecten zijn. En wat mij betreft... Wordt dat eerst goed uitgedrukt? Ik ga ervan uit dat als het kabinet volgende week in de Tweede Kamer staat, dat het kabinet dan wel in staat is om precies uit te leggen hoe het ervoor staat. Mocht het dan zo uitpakken als sommigen die voorspellen. U geeft ze een week? Eh, ja, een week. En, en dan denk ik dat het kabinet overigens, want de maatregelen gaan pas in in 2014. Ja. Dus het kabinet heeft nog meer dan een jaar de tijd om onbedoelde gevolgen om die aan te pakken. Want niemand heeft als okay. bedoeling om de de middeninkomens zo aan te pakken, zoals het nu blijkt uit de kranten. Dus dan is er altijd nog een mogelijkheid om dat te corrigeren. Dus geef het kabinet ook even de ruimte om het uit te zoeken en uit te leggen. Dank u wel. Gaan Op Nijpels was dat. Ja, Hans, uh, uh, het moet uitgezocht worden, de cijfers zijn nog niet bekend. Het gaat pas in 2014. Ik zie uh, terugtrekkende bewegingen. Nou, er zal iets aan veranderd moeten worden, want uh, VVD en Partij van de Arbeid... hebben in de Tweede Kamer weliswaar een meerderheid. Maar het plan moet ook door de Eerste Kamer. En als je vandaag het debat volgde, dan zag je dat uh, nu de standpunten... van de partijen in de Tweede Kamer is... wij gaan jullie daar niet bij helpen in de Eerste Kamer. Dus die acht zetels die minimaal nodig zijn, die krijg je niet van ons... zeiden ze allemaal. Nee. Dus er moet iets gebeuren om ook uh, de Eerste Kamer over de streep te helpen. En ze gaven beide al aan, hè? Uh, er valt over te praten. En uh, we willen de plannen nu nog niet schrappen. Het kabinet zit nog niet eens. Maar goed, nee. we willen het nu niet schrappen. Maar later valt erover te praten. Het kabinet zit nog niet eens. Ik hoorde dat er maandag al een bordesscène wordt verwacht. Ja, want in het laatste deel van het gesprek gaf Rutte even het spoorboek. Hij ja. heeft de komende dagen geen tijd om met de leden te spreken. Maar hij moet heel snel dat kabinet in elkaar schuiven. En uh, maandagochtend heeft hij uh, drie afspraken staan. Dat begint met de heer Blok in Samson... om nog even de spelregels voor de komende tijd nog, uh, nog af te spreken. Dan daarna ontvangt hij uh, Lodewijk Asscher... en uh, als uh, beoogd minister op um, Sociale Zaken. Ja. ja, Asscher zou Sociale Zaken ja. en vicepremier. En vicepremier. Ja. En daarna komt uh, Stef Blok, die gaat het nieuwe ministerie doen over de rijksdiensten en wonen. Ook een lastige portefeuille, daar gaan we ook nog veel van horen. Dat zijn de eerste twee die nu al op de agenda staan. Nou, wij voor morgen. Dankjewel. Dat wachten wij. Of, dankjewel. Hans je gaan we eens dat. Beauty and the beast say yes or no inside. Love. What do I know about the love of the golden earring? En dat draaien we met een reden, want die Haagse band... speelt een rol in de nieuwe roman van Thomas Rozeboom. De Rode Loper. Welkom, zeggen wij dan. Dank je. Uh, ben, ben jij zo'n oude rocker? Nou, ik ben wel 56 jaar en ik heb vroeger in een bandje gezeten. En uh, dat was een heel klein bandje. We oefenden alleen op zaterdagen. Maar ik was wel, uh, jarig, uh, ja, geïnteresseerd in de popscene van Arnhem. Ja, ja en precies, want daar draait het nieuwe boek ook om. Dat speelt zich in feite af in de popscene van Arnhem, hoewel het, het is meer de, de, de marge van de popscene in Arnhem, mm -hmm. als ik het goed uh, zeg. Het draait om Lou, die na zijn eindexamen bewuste bijstand ingaat om rody te kunnen worden van een uh, Arnhemse rockbandje, jaren zeventig, in de hoogtijdagen van de Golden Earing. Um, dat is dus de tijd en de regio waarin jij zelf opgroeide, mm -hmm. um, was het een mooie tijd? Nou, het was de tijd van de mammoetwet. Ja, dat, ja je, je, En dat maar, is ja. toch wel mooi. De, de HAVO en het Atheneum ja, kwamen. Ja, en toen had je nog de arbeidersklasse. Mooi? En daar vond men het al heel mooi als iemand naar de MAVO ging. <laughs> maar ik kende iemand die op die manier naar de MAVO ging... en die ik kon daarna door naar de HAVO en toen ja. naar het atheneum en daarna gaan studeren. En dat, maar ja. wat grappig dat je dat zegt, want dat komt helemaal niet voor in dit boek. Nee. Dus als ik jou vraag, is de mooie tijd? Dan verwacht ik inderdaad een, een, een, een verhaal over rockbands... en, en uh, over, uh, na, maar, maar, over de cultuur die er oh, was, maar, ja. niet, maar niet over de mammoedwet. Maar dat maakt niet uit. Nee, ik dacht dat ik <laughs> het algemeen Nee, Die, die Lou waar we het over hebben, die dus na zijn eindelijk samen bewuste bijstand ingaat... Uh, um, die ziet dat als een uh, keuze, als een glorieuze ontsnapping aan de kleinburgerlijkheid. Hoe zit dat? Nou ja, er wordt van je verwacht, als dus je van de middelbare school afkomt, dat je iets gaat studeren. En dat doet iedereen. In allerlei uh, verschillende steden. En hij denkt, uh, ja, wat iedereen doet, dat vind ik niet interessant. Dus hij, uh, ja. En hij hing al rond boven die bind. En hij wilde dan echt bijhoren als Rody. Ja, en hij zag... Het was eigenlijk vrijwilligerswerk... en hij zag dus de bijstand als een, als een goed basisinkomen. Ja, als ware. ja en, dat en... was ook een van de mooie dingen van de jaren zeventig. Toen werd je nog echt wel met rust gelaten in ja, de bijstand. Want daar heb jij zelf ervaring mee. Hè? Volgens mij heb jij twee boeken geschreven toen je in de bijstand was, of niet? Ja, maar ik kon echt geen werk uh, vinden toen na mijn <laughs> studie. Dat was... Ja, op een bepaalde manier wel een geluk. Ja. Maar toen ik studeerde, toen, uh, ja, toen kende ik ook een jongen. Ja, van mijn leeftijd. Die was kerngezond. En die zat in de bijstand. Dus die hoefde niet naar colleges. En die hoefde nooit te studeren. En uh, die zat de hele dag platen te draaien. Dat komt. Ja, dat kon. ja, dat, kon. Nou ja dat, dat, dat doet deze uh, Lou ook. En dat heeft hij gemeen met een tweede hoofdpersoon in jouw boek. Dat is een zekere Eddie. Die wil dat ook. Maar dat lukt hem niet helemaal. Ze ontmoeten elkaar na het eindexamen inderdaad. Uh, ook grootse plannen. Deze Eddie hè, wil kritisch journalist worden. Maar hij komt niet verder dan het plaatselijke suffertje. Uh, een leven dat samen te vatten is in één zin. Hij vroeg zijn ouders een gitaar, maar hij kreeg een. ukulele. Ja. ja. Wat een triestigheid. Ja, ja, het zijn levens die goed beginnen. Het is natuurlijk leuker om Brody bij een band te zijn en de hele dag in een oefenruimte te zitten en naar optredens te rijden dan om wat te studeren. Ja. En wat die andere jongen betreft, die de journalistiek in wil, die. Uh, ja, die moet in Zevenaar blijven wonen waar die wonen. Want hij heeft een vriendinnetje. En die vriendin die is wijkverpleger. Die moet vroeg vroeger oplussen. Die, die moet daar blijven wonen. Dus dat is een jongen die begint met een vaste vriendin. Ja. En, en hij komt bij de Gelderlanden te werken. Dus ja, het zijn levens die goed beginnen. En daarna. Ja. Stagneren. Ja, ja is, is dat iets um, um, waarvan je zegt. Uh, een leven moet niet goed beginnen, want dan gaat het vanzelf stagneren? Of... Want dat lijkt een beetje uh, zo in het boek. Ja. Het is, weet je, het, het, het, het, het, het, het, het beide bestaan beschrijf je als een soort van leegdevol uh, gefnuikte verwachtingen. Ja. Ja, dat is wel zo. En, ja, en om dan toch door te gaan. Dat... Ja, dat, zo kijk je ook tegen het leven aan. Een leegte vol gefluikte, gefluikte verwachtingen. Nou ja, ach, mijn eigen leven mag er best zijn eigenlijk. <laughs> dat lijkt me, ja. Ja. Ja. ja. Maar waarom beschrijf jij hun leven zo in het boek? Uh, ja, ik weet niet... Je probeer eigenlijk altijd gewoon een mooi verhaal te maken. Het is, uh... ja. is niet zo vanuit een, uit een mening of een, of een denkbeeld. Uh. Nee, ook, nee goed. Weet je, Op een gegeven moment kiezen de bandleden voor een maatschappelijke carrière en een, en een gezin. Dus als het nee. ware, dus die gaan weg, die dat bandje houdt op te bestaan. Uh, Lou is natuurlijk de sigaar, want hij heeft geen werk meer als Rodi. En hij staat bovendien inmiddels krom van de hernia. Hij noemt dat zijn dwangstand. Leg eens uit wat jij met dwangstand bedoelt. Nou ja, dat is de enige stand die je nog kunt aannemen... Uh, als je hernia hebt uh, zonder pijn. Dan hel je over naar de kant van... Ja, ja. dat is de dwangstand. Maar je kunt het ook figuurlijk zien... Hè? dat mensen gewoon qua karakter uh, gewoon altijd maar op één manier kunnen reageren. Ja. Ja, want ze hebben er allebei een beetje last van. Hè? Zowel Eddie als hij. Eddie zegt ook op een gegeven moment... wij hebben allemaal last van dwangstand, geloof ik, zegt hij. Um, um, ik heb dat inderdaad overdrachtelijk gezien... als uh, min of meer muurvast gevangen in een uitzichtloos bestaan. Ja. Dat, ik, dat, dat, dat dat de dwangstand was. Ja. En het maar op één manier kunnen reageren. Op één manier kunnen reageren, waarop? Nou, bijvoorbeeld die figuur Eddie... die kan niet anders dan uitspreken wat hij vindt van alles. Ja. Die kan het niet voor zich houden, die kan het ook niet wat zachter brengen... dan die je denkt. Dat is ook een soort beperking, ook een soort dwangstand. Ja. Heb je zelf eigenlijk een dwangstand? Uh, ja. ja, mijn dwangstand is denk ik om me kleiner te maken dan ik me eigenlijk voel. Om je kleiner te maken dan je je eigenlijk voelt... Ja, en om mijn werk als geringer voor te stellen dan het uh, misschien toch is. Oh, dat is grappig, want het, de, de figuren in het boek doen juist het omgekeerde in feite. Die maken hun werk groter dan het eigenlijk is. Ja. En daar, daar is die, die titel, uiteindelijk wordt de titel van het boek duidelijk... naarmate je verder in het boek komt, De Rode Loper. Wil je daar iets over zeggen? Voordat ik helemaal zelf het plot uh, uh, uh, verraad... Wil, wat, wat wil jij daarover zeggen over die titel? Want dat heeft daar wel mee te maken met dat groter en kleiner maken. Ja, nou ja, ik was een keertje uh, zelf uh, op een rode loper... bij een filmfestival. En uh, inderdaad, met microfoons, de journalist in de camera... naar binnen, de grote filmzaal in, een glaasje champagne. En toen, in afwachting van de, de, uh, de hoofdfilm... werden de beelden vertoond van mensen op de rode loper. En ik dacht, wat leuk, zo komen wij... Dus ik voelde die opwinning. He. Ik dacht, zo komen wij op in beeld. Ja. Ik dacht dat het met een half uur vertraging of zo uitgezonden werd, die opnames. Maar dat was niet zo. Het was gewoon een livestream. Dus we waren wel in beeld geweest, maar op het moment dat we zelf buiten stonden. En toen dacht ik, je zou dat zo kunnen doen. Die, die misvatting van mij, die zou je zo kunnen organiseren. Je rolt een loper uit voor een bioscoop... Geen première, ook geen trouwpartij, niks. Gewoon puur de rode lopen organiseren. Mensen zeggen van, nou, loop eroverheen. In je mooie kleren en met je geliefde en we filmen je. En als je binnen zit, dan vertonen we de beelden. Zodat dan iedereen zich een ster kan voelen en zich groot kan voelen. Ja, de, de, dat is wat er gebeurt. Op een gegeven moment gaat Lou dan daarmee zijn broodvriend. Dat is een groot succes. Maar jij veroordeelt dat, want jij zegt ergens... de meeste mensen zijn narcisten. Steeds meer mensen voelen zich te goed voor hun eigen middelmatigheid. Dus het is niet alleen maar een verhaal wat je vertelt. Er is wel degelijk ook een maatschap, maatschappijkritiek ergens. Ja, nou ja, in ieder geval een ergernis. Een ergernis, een, gro een <lacht> grote ergernis, want ja. daar erger jij je aan. ja. Ja, ik heb er een enorme hekel aan als mensen ja, op een makkelijke manier opvallen. Je ziet mensen wel eens in een, in een gehuurd pakken van de feestwinkel rondlopen. Meestal zijn ze met z'n drieën Dus van die individuele dat soort types. Ik zou zo'n drietal op het dorpje van Friesland rondlopen een paar maanden geleden. En dan, weet je, een in een pakken en de ander met een BH aan, een netkousen. En een man was dat ook. Dan denk ik van, uh, ja... Houd ermee op. Ja. Ja, iedereen kijkt naar je, je krijgt aandacht, maar die heb je eigenlijk niet verdiend. Dus dat doet dan afbreuk, vind ik, aan de aandacht die, die mensen krijgen die er wel echt moeite voor gedaan hebben. Zoals jij. Ik heb er zeker moeite voor gedaan. Ja. Met dit boek, ja. Het boek De Rode Loper verschijnt morgen bij uitgeverij ja. Quirido. Dankjewel dat je er was. Oké. Okay. I want the world to stop. Belle et Sébastien dat. Morgen begint de jaarlijkse leescampagne Nederland leest. Centraal dit jaar staat de donkere kamer van Damocles van WF Hermans. Dat betekent dat het boek gratis wordt uitgedeeld aan leden van de bibliotheek... met de aansporing om het te lezen en er met anderen over te praten. In de studio in Den Haag is schrijver Christian Wijts. Hij is groot fan van dit boek. Blijkens een essay dat hij over de donkere kamer schreef. Goedenavond, meneer Wijts. Goedenavond. Ja, u heeft dus een essay geschreven over dit boek. Wat maakt het een klassiek boek? Ja, eigenlijk klassiek zou je kunnen zeggen... de klassieke meesterwerken zijn meesterwerken... die eigenlijk in iedere tijd weer opnieuw gelezen worden. Hè? Die dat weer een nieuwe betekenis krijgen. Dat is met Shakespeare het geval, of met Ovidius. En je ziet dat ook dit boek, ik las het als middelbare scholier... toen was de oorlog dus ook al lang voorbij. En na de ja. oorlog lazen mensen het met veel plezier. En nu staat het nog steeds heel hoog op al die leeslijsten van scholieren. Dus kennelijk zit er iets in dit boek... dat in verschillende tijden blijft aanspreken. En in verschillende ja. plaatsen, zelfs in het buitenland, doet het het ook aardig. Ja, maar dat heeft dus te maken met de thema's die het boek behandelt... niet zozeer met het verhaal. Maar nou, misschien, misschien ook wel met het verhaal. In eerste instantie vind ik het een goed boek... omdat het zo ontzettend spannend geschreven is. En ik denk ja. dat dat ook de reden is, dat scholieren het lezen. Maar dan, terwijl je in dat spannende verhaal getrokken wordt... gaat het inderdaad ook om universele thema's. Zoals in, in dit boek, de, de vraag wat is goed, wat is fout. een van de ja. vragen. Schuld en onschuld. Schuld en onschuld. Ik begrijp dat de, de CPMB uitgaven... Ook, ook, er komt een groene editie... en dan een rode editie en dat is dus, je kunt het boek lezen uh, alsof de hoofdpersoon de, de, de goede is of de slechte is en dat, dat blijft ambigu. Zou je ja. kunnen zeggen. Dat ja. is ook, dat, dat was natuurlijk het mooie. Uh, ja. Nou, sterker nog, het is maar de vraag wie de hoofdpersoon is. Want we proberen ja. even in het kort te vertellen. Voor mensen die het niet gelezen hebben of zo lang geleden. Dat ze ja, niet ja, ja, ja, dat geldt voor de meeste mensen <coughs> ja, dat ja. Het, als ze inmiddels uh, scholieren hebben gelezen. Nou, ja. In grote lijnen, het gaat over deze figuur wout die, die, die werkt in de sigarenhandel in voorschoten. Op, op een dag komt daar. Een, een, een, een rare figuur binnen die bijna sprekend op hem lijkt... alleen dan wat stoerder dan hij zelf is, Doorbeck. En die vraagt hem een fotorolletje te ontwikkelen. Nou, kortom, Uiteindelijk wordt hij door deze Doorbeck meegesleurd in allerlei avonturen. In, hij, hij draagt hem op Doorbeck om allerlei verzetsdaden te gaan plegen. Um, nou is het ironische dat steeds op de plaats waar hij zijn verzetsdaden... Pleegt. Daar, daar, daar vindt later een inval plaats en gaat het helemaal mis. En, en als eenmaal de oorlog voorbij is, ik ga het nu even heel snel doorheen... Ja, uh, ja. Wordt, wordt hij gezien als een landverrader. Dus is het radicaal omgekeerd. En de enige die kan bewijzen dat hij geen landverrader is... dat is deze doorbek, maar die is nergens meer... Te vinden. Nee. Dat is, is grofweg Nee, precies. Verhaal. En het is zelfs niet helemaal duidelijk... als ik me goed herinner of die nou echt bestaat... of Zeker, dat het een alter ego is. Ja, ja, ja daar zijn, uh, wat ik begrepen ja. heb... zijn er complete proefschriften over geschreven... Ja. van heeft ja. Doorbeck nu bestaan of niet? Dat is een, een, een, een, ja. net zo'n vraag of God wel bestaat of niet, bijna. Wanneer hebt u zelf de Donkere Kamer als eerste gelezen? Ik, ik was een jaar of 1516, dus dat uh, moet 1991 geweest zijn. En toen werd het klassikaal verspreid op het Stedelijk Gymnasium in Leiden... Er stonden van die grote stalen archiefkasten. En op een dag in de derde klas gingen die open. En ik had altijd afgevraagd wat zit er in? Nou, daar kwam dus de Donkere Kamer van Damekles uit. Dus dat werd al gepresenteerd als een groot meesterwerk. Het wordt al op een bepaalde manier... van nou, dit moet dan wel de echte grote literatuur zijn. Mm. Toen bleek het ook nog... Uh, dat Stedelijk Gymnasium in dit in, in de professorenwijk, daar speelt ook een deel van het boek zich af. En, en uh, ik ben voor dat essay nog eens gaan kijken naar bepaalde adressen. Bleek dat huis waar uh, veel wordt ondergedoken, uh, Zoeterwoudse Singel, 74, meen ik, dat is precies op de hoek van de Fruinlaan waar dat Stedelijk Gymnasium vast is. Wij konden oh. vanuit ons klaslokaal konden we een van de hoofd huizen in dat boek gewoon zien. Dat maakt het wel heel erg extra spannend. Nou, het, het, het liet voor mij vooral ook zien wat literatuur kan doen. Dat, ja. dat zo'n zo zo duf decor, wat zo'n provinciestadje als Leiden toch in zekere zin ook, ook wel is... dat wordt opeens opgetild tot, tot grote, spannende avonturen. Dus, dus, uh... ja. Maar waarom zouden scholieren uh, uh, van vandaag het nog steeds moeten lezen? Ja, kijk, dat... dat ze kunnen er wat van leren met de thematiek. Dat, dat, dat, maar dat vind ik misschien nog niet eens het belangrijkste. Nee. Het belangrijkste is als je scholieren iets wil laten lezen... een verbeelding wil aanspreken, geef ze dan een goed boek... en dan heb je met de Donkere Kamer van het een meesterwerk nee. in handen. Dus, nee. dus uh, Alleen daarom gesprek. al, nee. dat, uh, om, om is, ze in aanraking te brengen met echt goede literatuur... en, en, en te, ja. te laten ervaren wat dat met die kinderen doet... Nee. Ik vroeg me af, bent u eigenlijk zelf als schrijver beïnvloed door Herman? Nou, op, op allerlei manieren. Maar de meest directe manier was toen ik dit boek ging herlezen voor dat essay. Toen had ik zelf net een eerste versie, of een, nou, wel weer latere versie... van een roman ingeleverd die over twee weken verschijnt. Euforie is de titel. En ik was niet helemaal tevreden over het einde... Dat wist ik al. Ik wist ik, ik, dat moet anders. En toen las ik Donkere Kabel van Damekles. En, en W.F. Hermans heeft altijd van die fantastische eindes... Die, die, die, die alles weer ambigu maken en op losse schroeven zetten. En ik denk, ja, natuurlijk, zo'n soort einde verdient mijn boek ook. Dus oh, toen, toen... Nou wil ik het allemaal weten. Nu wil ik het weten. Vertel. Nee. Nou ja, ik, ik ga niet het einde van mijn eigen <laughs> boek vertellen natuurlijk. Maar, maar, maar wel dat ik dus een einde heb ge in, in de geest van de Hermans. Bij Nooit meer slapen is iemand de hele tijd op zoek naar een meteoriet. En op laatste bladzijde loopt hij die, die meteoriet net mis. En, en, ja. en zo, zo is hier ook, Donkere Kamer, ook zo'n soort einde. Ik schets dat net. Een uh, soort ironisch einde. Het, het sadistisch universum heet dat bij Hermans. Hè. Dat, dat, dat, dat het net niet lukt. En uh, hij kan net die doorbek die zijn onschuld kan bewijzen, die is nergens meer te vinden. Ja. Zullen we nog even luisteren naar Willem Frederik Hermans zelf, wat hij zegt over schrijverschap, want dat is wel leuk in dit geval. Ja, graag, graag. Ja, even kijken. Dat geeft soms gevoelens van triomf. Maar ook gevoelens natuurlijk van grote neerslachtigheid. Omdat je eigenlijk nooit precies weet of je het wonder werkelijk gevonden hebt. Maar ik troost me dan hiermee. Ook weer met een gedicht van Hendrik de Vries. Hiermee toonde ik mijn tovermacht. Dat ik levende wezens heb voortgebracht. Ik schiep een geluk dat onstoorbaar is. Volmaakte liefde in volmaakt gemis. Daar is nog één wonder waar ik op wacht. Volmaakte stilte en volmaakte nacht. Ja, hij heeft wel andermans woorden nodig om iets over dat schrijfschap te zeggen. Maar uh, wat vindt u hiervan? Nou, het klopt wel dat hij, dat ik hij uh, weer even kwijt, maar over waarachtige mensen... of mensen van vlees en bloed, dat is hem in dit boek natuurlijk zeker wel, wel gelukt. Uh, ja. Ja, hij zei dit bij een lezing in 1983, overigens, moet ik nog even zeggen... want wij moeten het Willem-Frederik-Hermans-instituut hiervoor danken. Bij nou, deze. Ja, ja, ja. Uh, wa wa want u uh, zei helemaal aan het begin van ons gesprek in een bijzin... Ja, dat hij ook internationaal een succes was. Is dat zo? Was het een internationaal succes? Nou, een succes... succes uh, ik, ik, ik sprak, een jaar geleden sprak ik de vertaler die, die, die, die de Franse vertaling heeft gemaakt... Le Chambre Noir de Damocles. En dat boek verscheen in Frankrijk en er gebeurde echt helemaal niks. Geen recensie, uh, eigenlijk... Dus is ook niet verkocht. Maar toen, een jaar later, toen was de grote Milan Kundera... van de ondraaglijke Lichtheid van Bestaan mm -hmm. bijvoorbeeld bekend... die ging toen een recensie schrijven in Le Monde. En hij plaatste dit boek onmiddellijk in de context van de grote Europese romans. Dus, dus hij zag het als een, een boek... wat dus inderdaad die universele thematiek heeft. Hij, hij zei gelijk daarbij van... ik weet niks van Hermans, ik weet bijna niks van Nederland... zeker niet van die situatie daar in de oorlog... maar ik zie hier de grote kwaliteiten van... en, en, en dat zit dus... Door die morele ambiguïteit en de zwarte poëzie die hij erin herkent. Het surrealisme wat tegen het realisme aanschurkt. Nou ja, dat noemt niet al dat soort elementen. Nou, hij heeft toen zo'n uh, grote, lovend bespreking uh, geplaatst. Maar ik geloof niet dat het nu... Uh, daarna onmiddellijk een bestseller is geworden. Maar uh, ja, het geeft nee. wel iets aan... dat het in die context gelezen kan worden. Het dateert dat 58. Hè? Um, hoe is het met de schrijfstijl? Kunnen we daar nog wat mee? Het gekke is, als je andere boeken uit die tijd... vlak na de oorlog leest, dan is het altijd een beetje gedateerd. Dan denk je, ja, god, ja dan moeten we even doorheen lezen. Dat, mm. het, het, het leest wat stroef. Maar dit is ontzettend helder geschreven. Het, uh, er zitten veel dialogen in... Uh, Hermans heeft een, een stijl met weinig opsmuk... maar weet wel altijd precies de juiste details te, te bereiken. Wat, wat hij bereikt is dat je eigenlijk uh, als lezer toeschouwer wordt. Dat je niet meer doorhebt dat je aan het lezen bent... maar je, je, je volgt een film. En dat doet hij door af en toe precies op de juiste details in te zoomen. Juist, goed. Allemaal lezen, de donkere kamer van Damocles. Gratis te verkrijgen, verkrijgen bij de bibliotheek. Dank je wel, Christian Weits. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. De Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam wordt verheven tot basiliek. Aan de telefoon heb ik kapelaan Jim Schilder. Goedenavond, meneer Schilder. Goedenavond. Wat is een basiliek meer dan een kerk dat men spreekt van een verheffing? Het is een soort uh, eretitel. Uh, juridisch stelt het niet zoveel voor. Uh, maar het is een, een soort bekroning voor een kerk die een bijzondere functie heeft. Het is een titel die wordt toegekend uh, door het Vaticaan. Uh, je moet hem zelf aanvragen. <laughs> en dan besluit men of de kerk voldoet aan een aantal voorwaarden. Yeah. En een van die voorwaarden is dat het een bijzonder gebouw is, maar ook dat het een bijzondere betekenis moet hebben. En in Amsterdam speelt dan mee dat deze kerk veel te maken heeft met het zogeheten mirakel van Amsterdam... Uh, dat is een, een wonder uit de 14e eeuw, wat elk jaar nog wordt herdacht. Dat is toch omvang. die host die uh, uh, in een vuur terecht kwam? Ja, die ja, niet verbrandde en die werd naar de kerk gebracht. En die kwam vanzelf weer terug naar het huis. En dat gebeurde drie keer. Ja. En uh, nou, dat heeft geleid tot een pelgrimage tot een, een, een, een, een ja. door de eeuwen heen. En dat gebeurt er elk jaar nog. En de Nicolaaskerk speelt daar een rol in. Gelooft en, u er eigenlijk zelf in? Ik geloof het wel, ja. Oh, ja. Nee, uh, nee oké. Okay. Ja. <laughs> Nee, dat zou, dat zou maar zo kunnen. Ja. Er, er, er gebeuren al meer eigen dingen. Dus het is, maar het is meer dan een, een bouwkundige term, dus. Het heeft ook te maken met de functie van het gebouw. En, en, uh... Ja, het heeft te maken met de, met de functie, uh, met de uitstraling. Uh, ja, Deze kerk speelt in de regio een, een belangrijke rol in de stad. Uh, en heeft daarom, en het, bestaat ook, het gebouw bestaat 125 jaar dit jaar, wat uh, het hele jaar wordt gevierd. Dan ah, ja. sluiten we op 9 december af en dan begint ook eigenlijk de de periode dat het die, zich een basiliek mag, mag noemen. Want dat is de reden waarom dat nu gebeurt, dat de kerk 125 jaar bestaat. Dat was de aanleiding om het ja. aan te vragen. en nou, Dat is toegekend. Ja. U zei ook, geloof ik, net in een bijzin dat er veel mensen moesten komen. Ik kan mij herinneren dat er ooit plannen waren, wanneer was het, jaren zeventig geloof ik, om de kerk ja, te 70. verkopen en aan een projectontwikkelaar of zo. Ja, het ging met de meeste kerken in de binnenstad heel slecht. Uh, en uh, de panden waren, zeker de waren in een slechte staat. En het idee was ook niet dat het uh, erg veel beter zou worden met, met de kerkgang. En Er waren plannen om, uh, om de boel te sluiten ja. en, uh, en, en, en over te doen aan de projectontwikkelaar. Het kan verkeren, ze hebben er wel. Nou, ja, een aantal vrijwilligers zijn daarvoor gaan liggen, zou je kunnen zeggen. En die zijn zelf een beetje begonnen met de restauratie. En uh, uiteindelijk zijn er uh, subsidies ook voor gekomen. Maar het is een kleine groep die de boel eigenlijk opengehouden heeft. En ik zie de, de verheffing tot Basiliek ook als een soort eerbetoon aan, aan deze mensen. Duidelijk. Nou, dan uh, kan ik niet anders doen dan u ermee te feliciteren. Dank u wel. En tot zover dit oog. Ik ga u nog vertellen dat straks na twaalf... Mieke van der Wij uh, uh, choreograaf Connie Jansen ontvangt in Casa Luna. En dan gaat ze praten over twintig jaar Connie Jansen danst. En morgen zit hier Chris Kijnen. Een goede nacht. Goedenacht, vrienden.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 Dan staan de vrijdag en zaterdag bij Electroworld 20% korting op alle tv's. Dus wat pak je dit weekend bij Electroworld mee? 20% korting op een nieuwe tv. Kijk voor meer info op Electroworld.nl. Bekijk de wereld met andere ogen. De mooiste documentaires vind je op Holland Doc 24. Over geschiedenis, wetenschap en alles wat ons bezighoudt. Meer weten? Ga naar hollandok24.nl Dit is Radio 1.